Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De we hebben bereikt, moeten voor zeker een half jaar blijven bestaan. Dat blijkt uit het akkoord dat door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is gepubliceerd. Dat akkoord maakt volgens Iran, Rusland en Turkije de weg vrij voor medische hulp en noodhulp. Rebellengroepen zien niets in het akkoord. En de Verenigde Staten en andere Westerse landen doen niet mee aan de overeenkomst.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 Een woordvoerder van de KVB noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. De scheidsrechter staakte de wedstrijd. De kiescommissie in Frankrijk heeft gewaarschuwd... dat iedereen die gehackte data van presidentskandidaat Macron publiceert... zich mogelijk schuldig maakt aan een misdrijf. De onbekende hackers hebben een grote hoeveelheid informatie gestolen... en die gisteravond toegankelijk gemaakt. Om middernacht werd de campagne officieel afgesloten... en dat betekent dat de kandidaten en de Franse media... zich vandaag en morgen zeer terughoudend moeten opstellen... De inspectie SZW heeft het productiebedrijf van André Rieu beboet. omdat het in de zomer van 2015 de wet op de kinderarbeid overtrad. Op het vrijtof in Maastricht liet Rieu een groep minderjarige muzikanten. tot middernacht optreden. en dat is tegen de regels. Rieu is tegen de boete in beroep gegaan. Het weer, vanmiddag zon en wolken. het wordt 15 graden op de warmte. tot lokaal 21 in delen van Brabant en Limburg. Morgen, vooral in het zuiden talelijk bewolkt. in het noorden is er wat vaker zon. Maar vanuit het noordwesten trekt nieuwe bewolking het land binnen. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A4 in Amsterdam bij Hoofddorp 5 kilometer vanwege een autobrand zijn er drie rijstroken dicht. Op de A10 volendam Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens 2 kilometer door een ongeluk. De N208 Sassenheim Haarlem is in beide richtingen dicht aan ongeluk.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 Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house. In the middle of our Our house. In the middle of our, streets. our, house, middle of our street. Some tells you that you go to In the middle of our father gets a plate for work. Mother has to on his shirt. Then she sends the kids.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 Of our streets, our house, in the middle of our. I remember way back then when we came and everything was new when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, we waste the day away. Then we'd say nothing would come between us. Two dreamers, father wears his Sunday best, mother's ties She. Nog even I'll dank I'll aan de collega Mario Salford het afgelopen stream. uur I'll bij CFM.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 Het hebben we natuurlijk kwart over via Pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1 sportkort. En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het. We gaan er weer gezellig drie uur van maken bij CFM. Dus zaterdagmiddag zon schijnt heerlijk in zandvoort. En dan het Sheeran op de radio.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 En dan uh, ja, bij de berichten vind je dat uh, filmpje waar we het over hebben. De CFM app, hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Storm. Zoek even onder ZFM you up, you see and my upon my. I don't think of you, much at all. Just one thing, seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only De jaren 80. Deze van Imagination en Justin Illusion. Je hoort hem op de zaterdagmiddag bij CFM Stalf. Een hele goede middag. Jij zit eigenlijk om half drie het weerbericht. Dus je moet je volgende bericht een beetje korter, een beetje inkorten, Albertje. Ja, of ik moet het net zo gaan als Thijs van Heiningen heel <laughs> snel staan voor Ja, van ja. uh, vandaag uh, vindt de jaarlijkse reddingsbootdag plaats. Donateurs en uh, geïnteresseerden zijn vandaag welkom vanaf 10 uur vanmorgen tot 4 uur vanmiddag.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 Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan ergens, treur dan niet om mij, maar post op het leven, treur niet om mij, maar post op het leven. En, treur niet mij. Het leven. en, treur en dat was een de zin van Dickie Dijk. Zie je het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 Hij heeft mijn winterslaag. heerlijk. En ben ik ben hier weer in het dorp te bewonderen, Dat kan jij nou wat jou vragen. Klopt. Dus, dus gaat het gaat allemaal weer goed. Helemaal goed. Nou Lex, uh, het is aan jou. Het woord is aan jou. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Oké. Okay. Nou, we zijn vanochtend begonnen met vrijwel onbewolkt weer. Maar er komt nu nog wat, uh, wat, wat lichte komt over. Maar het blijft zonnig vandaag. Dus geen klagen met een uh, matige oostelijke wind...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 Oké, okay, nou Lex, jij blijft uh, elke dag het uh, weer volgen. En de mensen kunnen dat ook uh, nalezen, niet, uh, niet alleen uh, op, uh, op internet, maar ook op uh, CFM TV. Ja, en op, uh, op uh, it, uh, Facebook G heb ik een pagina, Meteo Zandvoort. En op Twitter kan je het ook bekijken. Op Twitter, het uh, weerbericht uh, verzorgd door Meteopagina.nl. Goed ja. je weer te horen Lex. Oké. Okay. Ja, en dat betekent dat het mooie weer er weer aankomt, uh, Albert Jan. Een Lex ja, nee. uh, op de radio is. Ja, ja ik heb even gewacht dat het mooie weer werd. <laughs> heel goed, heel goed. Lex, uh, dankjewel en een hele fijne zaterdag verder. En graag uh, tot volgende week. Dan gaan we je weer spreken. Blijf spreken elkaar. Oké, okay, hoi. Dat was het weer. Ja, en dan speciaal even voor Lex. Deze van Crowded House. Hier is weather with you. But not the dream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 bij Sanford op zaterdag. Maar dit is nog een klassieker van Mai Thaï en History.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 Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? I might put some spiders. Favorite part we see The last they got so far It went too fast We couldn't reach it with the arm uh, on the wrist of link A link of charms yeah. Laying was still a link of part Like we could die all young Like we could die all blind huh? If we could see in 2020 Twice we could see it till the end Put that spotlight On yeah. her face Spotlight Put that spotlight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 Try on all your nights like this Put some spots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 Moi devenir ton amant, seul montagnard, de tes mon blancs, oh, oh. de tous tes mon Blanc. Mama, oh, oh. mama, mama.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 Lekker actief bezig zijn op deze zaterdagmiddag. Met de de Rolling Stones en de Harlem Shuffle. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. Ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag ZFM TV met uiteraard de laatste nieuwtjes. En het bericht door Lex van de Horen.